...de slag om Nederland bepaalt. De ondernemers in winkelcentrum Stockhorst... eens ...en hopen dat er nu iets verandert. Ja, nou wel in een, in een kort tijdsbestek graag... ...dat we hier gewoon onze toekomst verder op kunnen bouwen... ...waar we eigenlijk mee bezig waren. En dat gaat op dit moment gewoon niet. prachtige winkelcentrum is te bewonderen... ...op onze website, NOSO3.nl. De tweede plaats eindigde de Brinkman-passage in Haarlem. In nummer drie werd het stationsgebied van Zoetermeer. Het weer vanavond in het westen en noorden regen en vannacht misschien ook in de rest van het land. Het koelt af tot zo'n 6 graden. Morgen vooral stapelwolken en buien met maar af en toe wat zon. Het is zo'n 12 graden morgen en dat is koud voor de tijd van het jaar. Dat was het. Meer nieuws op ROS op 3nl Ook in de lente, de hele middag, het geluid van Kennemerland Zuid. Via 89.0 op de kabel en overal op 105.8 FM. AB Radio. AAB Radio. Van uit.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 De wind hier waait morgen matig en een zee vrij krachtig uit het westen. En de temperatuur werkt morgenmiddag steken bij hoger dan graad of 11. Ik ben Reuder en kijk voor de verwachting voor de rest van deze week op abradio.nl. Voor meer weer, kijk op de website abradio.nl. Dit is het AB Radio Regio Nieuws. Straks in het Regio Nieuws. Bijzonder huwelijk in Bloemendaal en schietpartij in Beverwijk. Maar nu eerst. Brandverwoestbedrijf in Waardepolder. Goedemiddag, mijn naam is Roderick de Veen. Een zeer grote brand heeft in de nacht van zaterdag op zondag... het bedrijf Top Fishing in de Waardepolder van Haarlem in de as gelegd. De brand werd rond half eens nachts ontdekt...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 I'll be with you, and no one's gonna be around Uit. AB Radio sheltered from the storm.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 just like I see it I'm gonna save my case as a living breath stop for a while Wanna conversation I swear you're gonna like it I stake my reputation I starting to fall in love with you, what am I supposed to do, I don't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 Sinds de verkiezingen vorige week zondag lukt het Griekse partijleiders niet om een regering te vormen. Zometeen om half zeven ontvangt president Papoulias nog één keer de politieke leiders. in een laatste poging om het eens te worden over een regering van nationale eenheid. Zijn kans van slaag is klein. Daarom wordt rekening gehouden met nieuwe verkiezingen volgende maand. De agenten die vorig jaar betrokken waren bij het opzetten van een filefuik op de A2, waarbij een auto omkwam, zijn aangemerkt als verdachten. De agenten worden binnenkort gehoord. Ze worden verdacht van het veroorzaken van gevaar op de weg of het hinderen van het verkeer. De file vaak werd opgezet om een benzinedief tot stoppen te dwingen. De verdachte reed in op de file en botst op een auto. De bestuurder van die auto kwam om het leven. Het GroenLinks-Kamerlid Tovik Dibi denkt dat zijn partij onder zijn leiding... meer dan tien zetels kan halen bij de verkiezingen in september. en zei dat in Amsterdam waar hij een toelichting gaf op zijn kandidatuur voor het lijsttrekkerschap. GroenLinks heeft nu tien zetels in de Kamer, maar in de peilingen staat de partij op verlies. Dibi zegt dat hij vooral in stijl anders is dan de huidige fractieleider Jolande Sap. Woordingcooperatie Vestia gaat zeker honderd banen schrappen en misschien meer. Dat gebeurt door het beëindigen van tijdelijke contracten. Maar gedwongen ontslagen worden niet uitgesloten. Vestia gaat de organisatie flink inkrimpen en zich sterker richten op de provincie Zuid-Holland. Westia kwam vorig najaar in de financiële problemen en kreeg daarvoor een noodleding van ruim 1,5 miljard euro om een faillissement af te wenden. De coöperatie beheert bijna 90.000 woningen. Het weer vanavond breidt regen zich uit over het. Des...